Raymond Seree met het NOS-journaal. Van de Verenigde Staten zijn zeker negen doden gevallen door tornado's. In Harrisburg en Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden er ruim 300 huizen vernield... en verder gingen tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. En in Missouri vielen drie doden. En ook daar is de schade groot. Verder zijn er meldingen van schade door tornado's uit Indiana, Kentucky, Nebraska en Kansas.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 De vijf kandidaten voor het leiderschap van de PvdA zijn de afgelopen avond voor het eerst met elkaar in debat gegaan. Al Bayrak, Van Dam, Jacobi, Plasterk en Samson moeten de komende twee weken de 55.000 PvdA-leden zien te overtuigen dat zij het meest geschikt zijn om politiek leider te worden.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 Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten in twee minuten tijd van Robben en Huntelaar. Engeland kwam in de slotfase nog zij, maar Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer. En dan het weer, bewolkt, nevelig, plaatselijk kan wat mist ontstaan, wordt vannacht 7 graden. In de ochtend nog grijs, later kans op zon, middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-journal.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 Na malada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Como é que é mãe? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te leva. Assim você me mata, ai se eu te als ai, ai, se eu te me maakt, delícia, me me maakt, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Mata, ai, se te pego, ai, ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl but long was 6.9 ZFN, Zfn.